voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek voor het komende uur. En de volgende plaat is Zandvoort bij de Zee. is een lied uit 1915, geschreven door de Nederlandse liedzanger Louis Davids. Het is geschreven op het originele nummer Seaside on the Brain... van de Britse componist Herman uh, Darufski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 Gaan er zo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 Die zijn ga niet kent, daar staat een vierement voor een losse centje met een vrolijk lied verwend. Alles gonst en alles beester, alles trilt en alles leeft Ruisend Ruischend wat het net een fontein. Wat er loopt wat er loopt mij, wat er loopt Wat er loopt wat er loopt Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen verschil ziet tussen mij.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 De benaming gekozen dat. U hoort ze nu het orkest zonder naam met kleine nachtegaal.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 Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la. la. Mien, waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ja, mien, waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Waar is mijn feestneus gebleven? Want erbij was ik naar het feestje gegaan. op de hebben ik daar. Ik, ik zag hem net nog leggen. Ik zag hem net nog leggen.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 In augustus 1956 had ze een hit met Ik wil kussen, kussen, kussen. Ze schreven zo ook nog altijd bij vele bekende intro's van de populaire radio-rubriek De Groenteman. Tja tja, wat zullen we eten? Tja, tja tja, wie zal dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De Groenteman, tja tja, tja. wordt er nu trusje koopmans met een recht en een averecht. Op de grond.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 Spelen. Hoor ze niet, hoor ze niet, schoor ze niet, hoor ze niet, hoor ze niet. luister niet, luister niet, luister maar, luister maar aan mij, bella bella bella bella bella donna, bella bella mia, ga met mij vanavond naar de kleine Osteria, waar de Sifra Maar dan met jou alleen, waar de superreden staan. Vanavond naar de klem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 1959, beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandi, Nederlandse zanger en conferencier. Die in de periode tussen beide wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was. En u hoort hem nu, Lou Bandi met schep vreugde in het leven.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 Je vrouw je heeft verlaten en ze is er stil vandoor Met je allerbeste vriend, die je niet zo graag verloor Moet je trachten mens te blijven, want bedenken aan je vriend Zet je droeve arme knul, nee dat heeft hij niet verdiend Schep vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant Wat niemand kan leven, heb je zelf toch in de hand Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Maatschappij vleugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Leven strijd een verzetje op zijn tijd, want zijn vreugde in het leven zet de zorgen aan.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 Tram voor het raam reed naar de frietenkraan Hij at patat, patat, patat uit het vet Met mayonaise erbij en een kroket Brom, brom, Brom, brom en een kroket Ging naar het zwembad Dook van de plank in het diep het spatte ontzettend en iedereen riep